Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Gestolen GGD-gegevens zijn mogelijk vorig jaar al gebruikt door oplichters. Begin deze week onthulde RTL Nieuws dat GGD-medewerkers handelden... in de namen, adressen en burgerservice-nummers... van mensen die zich hebben laten testen op corona. Dat is mogelijk ook al even aan de gang. De fraude helpdesk denkt dat ongeveer 40 meldingen van vorig jaar... daar iets mee te maken hebben. Veel Kamerleden vinden het schandalig, zegt verslaggever Ron Vrezen. Als je bedenkt wat er aan de hand is, dan is het natuurlijk ook al, uh, nogal wat. Want dit raakt rechtstreeks te vertrouwen dat we moeten hebben in dat o zo belangrijke testen en nog eens testen... wat weer nodig is om de verspreiding van dat virus eronder te krijgen. En als de mensen denken, ja zijn mijn gegevens daar wel in goede handen... dan uh, gaan ze dat testen misschien niet meer doen. Minister De Jonge kan zich voor het debat volgende week daarom alvast voorbereiden op flink wat pittige vragen... De Tweede Kamer is niet tevreden over de nieuwe coronasteunmaatregelen van het kabinet. Er komt een pot met 7,6 miljard euro voor ondernemers die het in coronatijden moeilijk hebben. Maar volgens verschillende partijen komen te veel ondernemers niet in aanmerking voor steun. En inwoners van het Britse dorpje Plymouth Ho kunnen elkaar eindelijk naar harte lust taggen op Facebook en inchecken in hun woonplaats. Tot nu toe kon ze dat op een ban komen te staan omdat het algoritme van Facebook dan dacht dat ze elkaar voor hoer uitmaakten. Facebook zegt sorry en belooft de taalfilters iets minder preuts in te stellen. En in deze coronatijden is er natuurlijk maar weinig te beleven. Tine uit Rauveen, een dorpje in Overijssel, verveelde zich zo erg... dat ze besloot om de langste pindaketting ter wereld te maken. We zijn nu de slinger helemaal aan het ophangen. En uh, met touwtjes ze aan elkaar verbinden. Een heleboel vrijwilligers die willen helpen. En... Uh... Ja, we doen natuurlijk ook wat zelf. Drie jaar geleden zag Tine hoe kinderen een pindaketting van 500 meter maakten. Maar dat is peanuts, dacht ze. En daarom ging ze nog een stap verder. Uh, er hangt nu een, precies een kilometer aan touw. Uh, omdat we, Ons doel was ook een kilometer aan pindakettingen. Als hij uh, dan heb je het gehaald. Ja, als die voorhangt, hebben we het gehaald. Je krijgt het weer nog. Vanavond is het even wat droger. Maar vannacht en morgenochtend zijn de buien weer terug. In het noordoosten, mogelijk met wat sneeuw. Morgenmiddag trekt de meeste regen weg. Het wordt 2 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N242 ook maar richting Middenmeer bij Weerhugoa dicht vanwege werkzaamheden. Daar worden gaten in het wegdek gevuld. Het is niet duidelijk hoe lang die afsluiting nog gaat duren. Verkeerheid voorlopig beter om via de N9.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 Met een bloesrandje aan vast. Maar dat uh, maakt ook, uh, het allemaal een stuk gezelliger door op deze avond. Waar je eigenlijk helemaal niet uh, meer naar buiten mag. Want uh, ja, wij moeten werken. Dus dat is de reden waarom wij uh, zo direct uh, gewoon naar buiten over straat mogen. En als Oma Gint ons dan aanhoudt. Kunnen we altijd nog even laten zien uh, dat we een eigen verklaring en een werkgeversverklaring op zak hebben. Want ik ben niet de enige hoor in deze studio. Uh, er zijn uh, mensen hier ook in, uh, in, om met onderhoudswerkzaamheden bezig. Uh, de beide M&M's zijn er ook. Dus, uh, dus het is een, een goed gezelschap uh, waar ik hier zit. Dus uh, hoe we dan uh, terug gaan komen, Nou, uh, dan weet je dat alvast. Hier is Sam Walder. Hij komt uit Den Bosch, maar hij werkt in Los Angeles. En dit is één van de nummers die hij heeft uh, voortgebracht de laatste tijd. Overtime. I can't wait to go.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 Ordinarily, die zangtakes, die zijn gewoon opgenomen terwijl er op de achtergrond voetbalwedstrijd aanstaat. Heel erg bijzonder. Ja, dat is ook iets. Want ook daarin hebben jullie toch ook een. Illuster drietal voor jullie liggen. Uber -Ig. Die hadden dat ook uh, gedaan. Die deden, die, die deden dat ook. Uh, van allerlei uh, rare gekke geluiden hadden ze dan op een gegeven moment... Nou, daar kwam, kwam gewoon een muzikale arrangement kwam er op een gegeven moment uit. Ik, ik, als ik dit zo hoor, wat Marcel dan ook uh, gedaan heeft, dan, dan, dan uh, uh, uh, yeah, komt dat een beetje als aha. Dat, uh, een déjà vu gevoel komt dat uh, in één keer bij mij op? Oh.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 Um, je hoeft, te, uh, kijk, als, als, als, uh, als Marcel iets op de gitaar doet, dan hoeft hij niet mij te imiteren, zeg maar. Nee, nee. Vooral dat hij doet wat het nummer het beste maakt. Ja. Dat je in dienst van dat nummer bezig bent. Uh, ja, dat kan, dat kan op die manier ook, zeg maar. Ja. Ja. Is dat uh, met Bloodman bijvoorbeeld ook het uh, geval? Uh, ja, zeker. Ja, absoluut. Mm. Um, als ik even terugga naar dit, dit nummer, is gebaseerd op best wel wat oudere demo die wel een tijdje al liggen. Ja.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 It feels lifting. Mercy Leader van Ghost Ego. Daarvoor hoorde je Dayweaver met uh, Bloodman. En uh, deze nieuwe single, want het is ook een kakelverse single. Die hebben ze afgelopen woensdag uitgebracht. Uh, duurt bijna 8 minuten. Dat, dat uh, doet ons denken aan dat het hele verhaal met uh, Sammy Stereo. Die, uh, die heeft een uh, single uitgebracht. Die, uh, die duurt echt ruim 8 minuten. Dus als je, hier, uh, als je deze twee nummers dus achter elkaar... ben je gewoon een kwartier cent tijd alweer kwijt. Het is wel heel erg uh, bijzonder. Maar uh, het is uh, de nieuwe van Ghost Echo uit Noord-Holland. Want daar komen ze vandaan. Uit Heergewaard uh, zelfs. Daar komen ze vandaan. Uh, ook uit Noord-Holland is deze Singa met What's the Word. I knowing that you and me, we I was a fool for you, but did what I had to do.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 Zoals uh, gezegd, uh, dit tweede uur van, uh, van deze Alternative FM... Uh, daar zaten, zaten Noord-Hollandse dingen in. Er uh, kwam uh, ook nog uh, een Gronings, uh, gedeelte aan bod uh, met uh, de Woods. Uh, kwam dat. Maar uh, de laatste van deze avond komt ook uit uh, diezelfde provincie Groningen. Uh, zo zie je maar weer dat de, de muziek uit alle windstreken van Nederland... Uh, afkomstig is voor deze lokale omroep in uh, Zandvoort.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 How I feel but it just sounds insane